Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. In Frankrijk heeft de politie twee mannen opgepakt die een agent zouden hebben gestoken. Die steekpartij was woensdagavond in Groningen. De agent had twee mannen aangesproken die na de avondklok nog buiten waren. Hij raakte zwaar gewond. De verdachten zijn opgepakt in het noorden van Frankrijk. Eén ervan komt uit Groningen, weet deze verslaggever van RTV Noord. We weten dat het dus om een 20-jarige man hier uit de provincie gaat, de gemeente Old Amt. En een 32-jarige Amerikaan. Allebei zouden ze geen vaste wonen of verblijfplaats hebben. Het is de bedoeling dat de twee zo snel mogelijk naar Nederland komen. Opnieuw overlast door het stormachtige weer. Code geel geldt in het hele land. In Helmond in Brabant zijn marktkramen kapot gewaaid. En vlogen kratten met groente en fruit door de lucht. En op meerdere plekken zijn vaccinatie- en testplekken dicht. Als je een afspraak had, word je gebeld. Een agent is vannacht in zijn been gebeten toen hij iemand aan wilde houden in Dordrecht. Een man van 32 zou s'avonds een spiegel- en een ruitenwisser van een auto hebben gehaald. Hij vertrok met een taxi. Toen de politie die auto liet stoppen, flipte de man. Uiteindelijk beet hij dus in het been van de agent tot bloedens toe. De man zit vast. De agent doet aangifte van zware mishandeling. En beroepsseur Maarten van Rossum heeft de GGD en coronaminister De Jonge boos gemaakt... Het jurylid van De Slimste Mens is 77 en heeft nog geen uitnodiging op de mat om een coronaprik te halen. Maar hij belde met de GGD en heeft gewoon een afspraak gemaakt, vertelt hij in zijn podcast. Die kennis niet had mij had getipt, had ze zeggen, van je moet gewoon bellen. En dan schijnt het mogelijk te zijn, dat had hij ook weer gehoord weer van andere mensen. Maar laat u ook niet afschrikken door die personen die zeggen dat dat nog niet kan. Want dan moet u gewoon een kwartier later bellen en krijgt u een andere persoon die zegt dat het wel kan. Dat is het leuke van de zaak. Ja, na meerdere belletjes lukte het Maarten dus. De GGD vindt het schandalig dat Van Rossen voordringt. En de jongen vindt dat egoïsme wel het laatste is wat we nu kunnen gebruiken. Gelukkig dat de meeste mensen deugen, zegt hij op Twitter. Het weer nog, is een wisselvallig dagje met veel wind. Af en toe hagel en onweer. Het is 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Je hebt haar 5 minuten oponthoud door een aanrijding. Er is ook een rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tussen 11 uh, en 1 uh, uh, hoorde je het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. En ook daar draaiden ze de groep uh, ABC. Waar wij uh, ook uh, dit programma Zandvoort op zaterdag uh, mee begonnen. Alleen dan een uh, ander nummer van ABC. Je hoorde All of My Hearts aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Het is uh, even na twee uur een hele goede middag. We zijn er weer en wat een week was het weer. Nou, wat mij opviel, Albert Jan in ieder geval, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Is uh, ja, dat, uh, dat verhaal over uh, Thierry Baudet en, uh, ja. en Jinek afgelopen donderdag. Ik kijk eigenlijk nooit naar dat soort uh, programma's. Omdat het uh, ja, meestal van een bepaald niveau is. Ik denk, nou, wie weet, misschien uh, gaat het toch goed... Nou ja, het ging dus uh, weer niet goed hè, ja, met is... de journalistiek. Dat was, en, uh... dat was, dat was een goede reclamestunt voor Thierry Baudet trouwens. Ja, nee, ja, die zit meteen op de 20 zetels, <laughs> denk ik. Ja, dus uh, ja. ja, heel goed gedaan door uh, Martijn Koning. Wat een LUL. Ja, maar goed. Uh, uh, het programma Jinek heeft de excuses al aangeboden aan Baudet... om het weer, weer glad te strijken, maar... Uh, die cabaretier die blijft uh, ook gewoon nog actief voor RTL. Ja, maar ik heb echt... Uh, ik heb dat gehoord van... Ik heb het interview niet, niet gezien trouwens. Ja, maar. ik heb... Uh, nou, het was een, een cabaretstukje, uh, zeg ja. maar. Een roast, hè, noemen ze dat. Ja. En uh, ja, de, de, daarin uh, had hij het over uh, Thierry Baudet. Maar er moet er ook humor in zitten. Ja. Nou heeft, uh, alle mensen hebben geluisterd, maar niemand heeft uh, humor uh, kunnen ontdekken. Okay. En dat voor een cabaretier. Dat is uh, toch uh, enigszins dramatisch, <laughs> lijkt mij. Goed, nou ja, nee, dat, dat, dat, was, dan, uh, dat was dan weer dat. Maar goed, uh, het weer was weer uh, lekker bezig deze week, hè? Ja. En uh, lekker onstuimig, uh, storm, et cetera, et cetera. Daarover straks nog meer tijdens Zandvoorts nieuws in het kort. Het was een lekker onstuimige week. En uh, nee, we zitten dan weer op de zaterdag. Al uh, nogmaals, goedemiddag, luisteraars en kijkers. Welkom bij wederom drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Ja, de Storm Oosterschelde-herkering. Uh, daar uh, waren we van de week uh, drie uh, jonge mannen aan het uh, fietsen. Ja. En uh, zonder dat ze het wisten, deden ze mee aan de kwalificatie van uh, Tegen de Wind in uh, fietsen. Ja, de kwalificatie voor het uh, NK, wat. Uh, vanaf uh, uh, zeg maar de herfst uh, plaats uh, kon gaan vinden. Want ze had een de denkbeeldige startlijn had uh, de organisatie aangelegd. Ja. En een uh, denkbeeldige finishlijn. En zij had het zo snel afgelegd, dat parcours, dat ze gekwalificeerd zijn voor het uh, NK tegenwind. Uh, Oké. Okay. Is uh, er ook al een minimum tijd aan verbonden. Ja. Oké. Okay. Dus nou, dat ook over de storm. Goed. Uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben weer een uh, vol programma uh, voor u. Uiteraard over een tweetal platen uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Half drie het, uh, het algemene en specifieke Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo? Wordt het slechter? Wordt het, uh, wordt het beter? U hoort het allemaal uitgebreid rond de klok van half drie. En na half drie uh, herhalen we het interview... wat, uh, Hans, wat, uh, wat uh, Irene de Jager, onze collega, vanmorgen tijdens het programma uh, Goedemorgen Zandvoort had... met Hans Noot, ofwel voor, uh, Hans Noot voor Intimi. En Hans Rubbeling, voor degene die hem, niet, die hem wat minder goed kennen, want hij stopt met zijn notenwinkel in Zandvoort. Het is jarenlang een begrip geweest... maar uh, hij uh, gaat nu andere noten op zijn zang uh, zetten, om het zo maar eens te zeggen. Dat herhalen we even, omdat hij toch uh, ja, een gezichtsbepalende winkel had... bovenaan de Kerkstraat. En heerlijke noten. Van mijn huisarts mocht ik dat op een gegeven moment niet meer heen, helaas. Maar uh, die noten waren van Hans altijd lekker. Daarover, dus tien over half drie, herhalen we dat interview... Verder uh, hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. De, de, de, de Surf Palace Hotel wordt nu echt de slurf om te zeggen, van het Palace Hotel... wordt nu echt gesloopt. En nog veel en veel meer. Quart over vier hebben we Pit Report. We kijken terug uh, op de eerste twee dagen. testdagen die zijn verreden in Wagrijn... en voor uh, Red Bull goed zijn afgelopen. Om half vijf hebben we het Dieren van de Week. En uh, wij herhalen halen nog even de uh, Ik Willem Weken. Ik-Willem-weken. Uh, een oproep van het dierenhuis om te gaan sponsoren en, uh, uh, voor een, een eventuele opvang van de dieren. En hoe dat dan allemaal kan. Uh, Willem, want daar is de die actie mee begonnen. Willem uh, is verhuisd. Willem heeft een nieuw thuis gevonden. Als er de tijd voor is, doen we daar ook nog even een update van. Er zitten momenteel nog twee katers, uh, of poezen, in het uh, dierenhuis: Bliksem en Bobo. Dus als u uh, denkt van ik wil nog een kat in huis... dan uh, zijn Bliksem en Bobo, die zitten er nog met z'n tweetje, tweeën. Uh, iets over half uh, vijf, vier. Uh, half vijf hebben we Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Een uh, live registratie in de tijd dat er nog publiek aanwezig kon zijn bij uh, concerten. En welke dat wordt, dat hoort u allemaal iets over half vijf. Gedicht van de week, ja. Wat missen we me het meeste Rob de afgelopen jaar? Uh, de... de gezelligheid. Ja, en de kroeg. Dus het gedicht van de week gaat over mijn kroeg. Goed, Zandvoort nieuws al in het kort. Uh, veel Zandvoorts nieuws. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Meekijken kan www.zfm-live.nl En we brengen niet alleen informatie hoor vanmiddag. Maar ook heel veel lekkere muziek. Waaronder de nieuwe single van Clean Nits en Higher. Under my skin. Under my skin.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 That's all. het allemaal op de zaterdag en de zondagmiddag. De nieuwe en de oude muziek. En wat je zojuist hoorde, dat was de nieuwe single van Clean Bandits. En die heet Higher, Higher, Higher. En dan gaan we nog één gouden oude draaien. En daarna het nieuws, het sanford nieuws van de afgelopen week. Er is weer heel veel gebeurd. Dus blijf luisteren voor de laatste nieuwtjes hier bij CFM. Naar deze van de Pointer Sisters en Automatic.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 Make my motor run, my legs.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 Winds up locked in the. Het stoffer echt vanaf blazen. Van deze plaat van de Pointer Sisters. Joris en met. Oh, uh, dan Zo vlak voor het uh, nieuws in het kort. Hoe was de week, uh, Albert Jan? Nou, mijn week. Uh, nou, uh, de nieuwsweek. De nieuwsweek. Oh ja, dat bedoel je. Nou, er was van, van alles en nog wat. Een beetje een grabbeltonnetje. Oké, oké. Maar laten we eens even beginnen even vandaag. Want uh, de code geel uh, is vandaag weer uh, van uh, kracht. Want uh, ook uh, vandaag was het op, nu is het opnieuw een onstuimige dag. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten... die vandaag in de hele provincie zijn te merken. Toch is er een, van een echte storm zoals afgelopen donderdag geen sprake al dus... en HW-man Jan Visser. Windkracht 9 wordt vandaag niet gehaald. Wel zijn er vandaag windstoten tot 100 km per uur... En afgelopen donderdag tijdens storm Evert waren er windstoten van 110 kilometer per uur. Aan de kust zal de wind het hardst gaan waaien. Uh, het uh, zal daarbij ook gaan regenen. En daarbij is ook kans weer op hagel en onweer. Nou, volgens mij hebben we die regen al gehad, dus die hoeft niet meer. Nou ja, kijk eens naar buiten nu. Ja, We kunnen hier de lichten wel aan gaan doen. Handhavers in Zandvoort voelen zich veiliger na gebruikname van bodycams... en merken dat ze de inzet van een preventief en deescalerend effect heeft. Toch vinden er ondanks de inzet van de camera's nog steeds veel incidenten plaats. Sinds 1 oktober 2020 dragen de Zandvoortse handhavers een camera op hun uniform... die beelden kan vastleggen als zij zich bedreigd voelen. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020... hebben handhavers 14 keer gebruik gemaakt van de bodycam bij een incident... Eén keer ging het om een aanhouding die met geweld gepaard ging. Fractieleider van de Zandvoortse PVV, Marco Deen... staat, op de, staat voor de Tweede Kamerverkiezingen op de volgende, van volgende week op nummer 29... Uh, op de kandidatenlijst voor de PVV. Op basis van de laatste peilingen lijkt dat een onverkiesbare plek. Hoopt hij stilletjes op verkiezingen via voorkeurstemmen? Nee, zeker niet. Het ligt niet in mijn aard om reclame voor mezelf te maken. Daar voel ik me niet prettig bij. Wel heb ik een paar leuke reacties in het dorp gekregen... van mensen die uit zichzelf vertelden dat ze, zich zeker, dat ze zeker op mij gaan stemmen... maar ik vrees dat die niet het verschil gaan maken. Al dus Marco Deen. Nou, we zullen het over drie dagen weten. Vier dagen. Kiezers die, willen kijken, uh, uh, ach, kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot negen uur... of zoveel langer als zij nog in de rij staan na negen uur. Kiezers die willen kijken bij tellen kunnen dit ook na 9 uur euh, doen binnen de regels die gelden in het stemlokaal of op de, stel, op de tellocaties. Kiezers hebben geen aparte verklaring nodig en kunnen dit mondeling aangeven bij de handhavers. Voor meer informatie verwijs ik u naar de gemeentelijke website.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 General Manager van Park Zandvoort, Alexander Peulen, is erg blij met de certificering door Green Key. We doen er alles aan om ons park nog groener te maken. Zo hebben we in de afgelopen jaar laadpalen voor elektronische auto's en fietsen geplaatst, scheiden we het afval in het park in vier stromen en gebruiken we alleen nog groene stroom. In onze Aquamundo gebruiken we nauwelijks chloor, omdat, omdat het water zuiveren met een speciale UV-installatie. Daarnaast hebben we activiteiten in de duinen om gezinnen op een speelse manier te leren over biodiversiteit. Met al deze inspanningen voor de groenere vakantie zijn we heel erg blij dat we opnieuw de hoogste waardering op dit gebied hebben behaald. Dat is iets waarop we trots kunnen zijn. Nou, ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. Goede berichten voor uh, Park Zandvoort wil je het nieuws uh, nalezen, dat kan uh, uiteraard ook op de CFM app. suddenly the day. Turns into night, far away from the city, but no. And light the sky With the hymn Of some fireflies I wonder how they have The power to shine Zo, het zonnetje schijnt lekker. Blijft dat ook zo? ja? ja en, en, en nog twee platen geleden regende het, het, het Ja, toen zei ik, kijk eens naar buiten albert ja, het, het, het, het regent nu. Nee, een heerlijke zonnige dag hebben we nu in Zonvoort. Maar blijft dat ook zo albert -Jan? In de eerste ochtenduren trok er een zone met pittige buien oostwaarts over ons land. Waarbij hagel en onweer en zware windstoten mogelijk waren. Ook later vandaag vallen dit soort pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien. Dan nou, heb jij weer gelijk. Zie, je? gelijk de zon. Met name langs de noordkust en op de Wadden waait het stevig, mogen. Uh, stevig mogelijk dat het daar enige tijd tot stormkracht komt. De maxima liggen rond de 8 graden en in de avond wordt het rustiger. Zondag blijft het wisselend, bewolkt met verspreid over het land buien. Er is minder wind en het wordt 7 tot 9 graden. Kijken we naar de maandag. In de nacht naar maandag is het regenachtig. In de vroege ochtend trekt de regen het land uit en klaart het even mooi op. De noordwestenwind voert vrij koude lucht aan, vooral op enige hoogte. In de loop van de dag vormen zich dan ook makkelijk buien, lokaal met hagel of een klap onweer. De maximumtemperaturen op maandag komen uit op een graad of 8. En naar de dinsdag, met een noordwestelijke wind... wordt heldere en onstabiele lucht over ons land geblazen. En het is wisselend bewolkt met nu en dan wat zon. Af en toe trekt een bui over het land. De middagtemperatuur ligt rond eh, het langjarig gemiddelde. En dat is zo'n 9 graden. En tot slot algemeen woensdag... Nog steeds voert een noordwestelijke uh, wind wisselende wolk, wolkenluchten aan met een aantal buien. De zon komt soms tevoorschijn en het wordt in de middag hooguit 9 graden, landelijk gezien. En wat betekent dit allemaal voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag een geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 7 graden Celsius en het is de wind hard, windkracht 7. Vannacht is het bewolkt met kansen op motregen en het koelt het af tot ongeveer 5 graden. En de komende dagen zijn er opklaringen... en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het maar ongeveer 8 graden Celsius... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 5 graden. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig windkracht 5. Vanaf woensdag neemt de kans op neerslag af... en draait de wind naar het noorden. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Het weer kan je ook bekijken op onze CFM-app. Kijk dan even onder Meteo Zandvoort En daar vind je ook het echte lokale weer... Verzorgd door een weerstation hier uit Zandvoort. Dat was het weer. Zie het en naast het weer, uiteraard ook weer lekkere muziek, waaronder deze van Miley Cyrus, de nieuwe single Angel Like You. Flowers in him.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 De nieuwe single van uh, Miley Cyrus. Die heet uh, Angels Like You. En dit is weer de gouden. Ja. Yeah, but I feel no, feel no pain As I say, an angel will be Even swingen met uh, deze van uh, Shaker Stevens. En This Old House. Het is uh, tijd voor het uh, interview. wat uh, vandaag uh, plaatsgevonden heeft. bij onze collega's van uh, Goedemorgen Salvoort. Ja. Ik zou zeggen, geen nood, Albert Jan. Nee, want we hebben Hans nood. Of we hadden Hans nood, moet ik zeggen, luisteraars en kijkers. Is toch wel, uh, ja, het is wel jammer. Het was, een, nood, dit was een, uh, een, een gezichtsbepalende winkel van Hans. Hans Nood, officieel heet hij dan Hans van Hubeling. Maar daarboven aan de kerkstraat aan de linkerkant. Zijn notenwinkel, uh, die stopt ermee. En uh, nou, het hoe en waarom, daar had hij het vanmorgen over met Irene de Jager. Maar wie Hans kent, weet dat hij uh, nog meer noten op zijn zang heeft. Dus uh, hij, hij gaat zich niet vervelen. Maar ja, het is wel een, een, een kern, kernachtige winkel die daar op dat hoekje zat links. En uh, dat is wel jammer, hij heeft jaren daar uh, de, de noten uh, verkocht. En nu gaat hij een andere richting op. Maar Irene sprak met Hans over. Het Toen en Waarom. Ja, er is toch geen nood aan de man, hè? Of nog, wel? Nee, nee. Voor, voor het mannenkoor niet. Nee, oké. Okay. Nee, helemaal goed. Weet je wat ik... Uh, ja, ik heb vanmorgen dat interview gehoord... wat jullie zometeen uh, uiteraard ook uh, nog een keer gaan horen in uh, dit uh, programma. Ja. ja, die winkel zit natuurlijk een beetje onder de grond, hè, zeg ja. maar. Uh, dus uh, hij zegt, ik heb al uh, in al die jaren, vanaf 1991 zit hij daar... Ja. Heb ik al zoveel benen langs zien komen, dat, dat, dat, dat wil je gewoon niet weten. Maar hij kan het veel beter zelf vertellen. Het is zaterdag 13 maart en wij gaan verder praten met Hans Rubbeling van de Cébon. Ja. Nou, het heet niet meer Cébon, het is nu de Notenwinkel. Van zover ten omstreken. Ja, precies, nog wel. Hans, wat doe je ons aan? Ja, uh, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan... ...en een tijd van gaan, gaan is gekomen. Uh, ja, ja, ja. Uh, wil ik je nog wel even een, een, een vraag stellen... ...want uh, in, in dat interview wat in het uh, Zandvoorts krantje stond... ...daar stond dat je als jongen uh, bijna dagelijks te vinden was... ...in de winkel van Theo van Viel... ...en dat je daar je huiswerk maakte. Maar wat was dan de reden dat je daar je huiswerk ging maken? Kwam je daar toevallig langs of was het op je weg? of was het? Hoe, hoe is dat ontstaan? Ja. ja. Uh, nee, maar zomers waren natuurlijk de openingstijden wat ruimer. En uh, de avonden tot tien uur, zeg maar, en zaterdags tot elf. Ja, dan was het wat, en in het seizoen was het toch wat rustiger. En dan zat ik hier s'avonds. dus alle tijd om uh, mijn huiswerk uh, betalende door te maken. Ah, je was daar eigenlijk een beetje aan het werk? Juist. Ah. Nou, dat, is, dat, dat kon ik daar niet helemaal uithalen. Uh, maar je was dus gewoon aan het werk... en je deed op de rustige momenten dat je daar toch was. Je huiswerk. Ja. Slim? Ja, dank. Ja, heel slim. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd... in uh, dat je dus na je militaire dienst ging werken daar. Ja, na mijn militaire dienst ging er een bedrijfsleider weg in de Zeilstraat. En ik kon me neer van viel natuurlijk... Ja. En uh, zodoende kon ik bij hem meteen aan de slag. Ja. Nou. En uh, nu, nu moeten we het straks zonder jou doen. Ja, Ik, ik, ik ben er nog steeds ja. een beetje van ontdaan eerlijk gezegd. Hoor. Ik hoor het aan je stem ja. Ja. Dat, uh, ja menigheid schiet ook vol hier voor de toonbank hoor. Uh, kan ik je wel zeggen. Ja, nou ja, je, bedoel, het, het is op vele vlakken uh, is het natuurlijk een bijzondere plek. Hè? Het is de eerste plek, uh, als je van het strand afkomt, uh, dan is het jouw winkel. En het is natuurlijk ook uniek, hè? je trap je af, uh, we kunnen altijd zwaaien omdat je door de etalage zichtbaar bent. En als je een klein beetje bukt en een beetje opzij kijkt, dan, dan sta je er toch wel als je niet aan het branden bent tenminste ergens ja, in een hoekje. Maar uh, ja, ik, nee, maar ik snap het ook wel, Hans. Je, ja. Hoe lang heb je ja, hier ja. in deze winkel gestaan? Uh, vanaf 1990. Ja, dus dat is 30 jaar, zeg ja. maar. Ruim. Ja, 31 jaar. Ja. Met veel plezier overigens. En uh, ik heb heel wat benen langs zien lopen. Ja. Ja, maar goed. En ook, en ook binnen zien komen. Ja, maar buiten dat, uh, dat de mensen bij je binnenkwamen, had jij natuurlijk in de wijde omgeving ook een aantal uh, uh, horeca-ondernemers waar jij uh, je spullen naartoe bracht. Ja, ja, overveen naar de slichting, straalbrachten de, ja. de straal, pindaatjes. Ik riep altijd, als ik de naar de slichting bed. ging... van, goh, wat hebben ze hier toch een lekkere pinda's... tot ik jou een keer naar binnen zag komen met die tas vol met pinda's. Toen dacht ik, ja, natuurlijk, die komen bij ja. alles vandaan. Nou snapte ik het wel. Ja, en ik zie de klantjes nog uit Overveen komen... en dan komen hier een half Slichting slichtingmix halen. Ja, dat bedoel ik dus. Ja, ja. ja dat dan, ja. Ja, nou ja. Wat, wat is het alternatief voor mensen? Uh, ja, de Pinnenweg in Heemstede. Daar verkopen we nog dezelfde kwaliteit. Ja. Denk ik. En voor de rest, ja. Mensen die met iets minder genoegen nemen... kunnen dan terecht bij uh, Tromp en... Uh, Oh. oh, wat zeg je nou? Nee, het is niet letterlijk bedoeld. Nee, nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Nee, maar, ik maar jij hebt natuurlijk een veel grotere assortiment. En Peter Tromp heeft een bescheiden assortiment. Dat is eigenlijk het verschil. Nee, hij heeft ook wel een aardig assortiment. Alleen ja, kijk, hij verkoopt kaas en bijzaak is noten. En wij verkopen noten. Dat is ons core business, zeg maar. Ja, en dan de bijzaak was chocola en, uh, chocola en uh, koffie, zeg maar. Ja, en wat kaas onder de toonbank. Oh ja? <laughs> Overigens, die, die winkel in Heemstede uh, van bon, hè, dat is nog echt een Sebon-winkel. Die, um, die, die hebben ook uh, workshops. Hè? Die, die doen uh, uh, workshop chocola, geloof ik... Uh, daar. Ja, je bent een het chocolade atelieretje achter de wijk. Ja. Ja, het is ja, overigens een ex-collega van mij van uh, van vroeger van Debitel, dus dat kent wel Vrede heel erg. dan loopt je ook weer uh, Rainy, ik uh... Ja, ik ik zit nu ook het is erg hè. onze leeftijd uh, dan ga je namen vergeten. Ach, ja. Het is wel erg aardige jongens eh. Ja. Doet het erg leuk. Ja, nou ja, goed. Uh, en, maar goed, wat ga je nu doen, uh, werd er gevraagd aan je. En uh, jij zegt, ik ga nu uh, me storten op mijn uh, hobby zingen. Dat betekent dus dat jouw vrouw vaker met de hond naar buiten gaat? Ja, ik ga een, uh, dat, dat is, uh, ligt allemaal wel in, in, in, in de planning. Uh, een beetje wandelen met de vrouw en de hondjes. Uh, ik heb voor het eerst maar mijn leven een seizoenkaart gekocht. En dan een, een seizoenkaart voor het front. Aha. En, ja, wat gaan we, doen? we gaan nog bij onze, onze, onze sport een beetje storten, wat vaker hardlopen. Ja, nou ja, dat deed je natuurlijk al uh, dat uh, wel. Hè? Dat, dat... ja, uh, genieten, hè. dat ja. staat boven aan de lijst genieten. Ja. Dat is de bedoeling. Nou, dat gaat jou wel lukken, want je bent natuurlijk eigenlijk gewoon een levensgenieter. Dat ben je natuurlijk altijd wel geweest, buiten het feit dat je hard werkte. Ik heb inderdaad wel een boegondische inslag. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ja. Dat je wel zeggen. Ja. En, en, maar ja. dat zingen, dat, uh, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Wanneer denk je dat daar weer iets uh, kan gebeuren? Worden wij weer een deuntje kunnen blazen? Nou, ja. Dat zal een beetje het eind van het jaar zijn, oktober zo'n beetje. Ja. En uh, ja, de jongens zijn natuurlijk allemaal al uh, tegen die tijd. Ik word natuurlijk als eerste ingeënt het ogenblik. Ja, want dat zijn natuurlijk wel de, de wat oudere zeg maar... die uh, ja. de basisvormen het bent, van het, het koor. Ja, precies. Dus. Maar gelukkig uh, is er zo helemaal, voor zover ik weet... helemaal nog niemand besmet uh, van ons mannenkoor. Uh, wel met het zangvirus, maar niet met de coronavirus. Nee, niet, nee precies. Nee. Dus uh, nee, daar kijk ik ook wel naar uit. Dat we weer uh, een deutje kunnen zingen... en weer uh, wat vrolijkheid kunnen brengen. Ja. Nou stop je dus met de Pasen. Dus uh, mensen kunnen, zeg maar, voor de Pasen nog uh, heerlijk uh, wat uh, bij jou komen halen. Ja, ja tweede Paasdag is uh, dan uh, de laatste dag. Uh, ja. Ja, het is niet anders. Hè? Ik denk dat er, dat er een zingende rouwstoet voorbij gaat komen bij jouw winkel. Van mensen die treuren, zeg maar. Zo je hebt, je hebt in, in bepaalde landen doen ze zo'n treurmars uh, ja, lopen als de is, mensen dat overleden is, zijn. In uh, New orleans zo stijl met, uh, Ja, precies, precies. Dat lijkt ja. me heel erg passend om dat ja. bij jou te doen zeg maar, op het moment dat die deur echt dicht gaat. Ja, en dan, dan drinken we, dan hebben we nog even het glas. Precies. Precies, wel op, op, op verantwoorde wijze natuurlijk, uh, corona-wijs. Zeker. Zeker. Ja. Maar uh, nou, de, de winkel gaat dicht, maar jij zegt uh, er is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren met die winkel. Want het is natuurlijk een nee, prachtig ik punt. ik kan het niet met zekerheid te zeggen. Ik kan wel gissen, maar uh, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Misschien iets van droge horeca, ik heb geen idee eigenlijk. Droge horeca, bestaat dat ook? Ja, iets van een broodjes of zo. Weet je. Oh, zo, zo is dat. Dat is droge horeca. Ja, ja. Als ik horeca denk, dan denk ik aan een tabbiertje Och, wat zal dat eerste tapbiertje meer smaken? Ja, wij zijn van de natte horeca. <laughs> dus. Ja, ja. Ja, ja, dus ja Hans, weet je... Ik, ik, ik, uh, ik kan het niet genoeg uh, benadrukken. Uh, uh, je gaat gemist worden in het uh, ja. in, in dorp, nou ja, uh, op het hoekje. Ik, ik dank mijn klanten dat die uh, jaren uh, hier, uh, hier kwamen. En uh, degenen die hier niet geweest zijn, die hebben wat gemist. Maar het is nog niet te laat. Ze nee. dus kunnen altijd nog eventjes tot en met tweede paasdag uh, langskomen. En nog even. Hoe lang, hoe lang blijven noten zeg maar, in de goede verpakking eetbaar... Uh, uh, want dat is natuurlijk wel goed om te weten dan... dat als mensen zeggen van nou, ik kom nog even een voorraadje halen... dat ze dat dan niet voor een jaar doen. Want dat lijkt me niet nee. gunstig voor de noten. Nee, maar ze zijn eigenlijk ook niet om te bewaren. Hè? Ze zijn meer om uh, op te eten. Om gelijk eten. op te eten. Ja, maar goed, als je nou een beetje voorraad wil hebben, dan, dan moet... Ja. Uh, nee, maar de gebakken notjes kan je wel een week of drie, vier uh, goed verpakt goed houden. Oké. Okay. Nou, dan weten wij ook wat wij moeten komen halen bij je. Dan, uh, want je weet ja, nou ja, ja koop, koop ruim zou ik zeggen. Ja. De mix, de bekende mix, de seizoensmix is natuurlijk een van de favoriet verkochte mixen bij jou in de zaak. Ik werd even afgeleid door mijn vrouw, die staat een toch aanzienlijke klant op hier. Oh, je bent in de winkel nu? Ja. Wat zeg je, Frank? De er kan nog wel show op de dinsdagochtend. Ja, dat is leuk. Ja, dat is een hele leuke show. Ja. Die moet iedereen luisteren. Absoluut. Ja, <laughs> Oké. Okay. Zeker. Dus, nou. dus uh, ja, Frank die geniet nog eventjes. van nog eventjes uh, de nodige nootjes aanschaffen. Ja, de zijn hoog. De, uh, de, de noot note is, uh, is dat mijn grote vriend Frank? Ja, Frank zelf. Frank zelf? Frank P? Uh, ja. <laughs> Peter Z. tot Z. Frank P tot Z. Yeah. Nou, uh, de hartelijke groet aan Frank. Oh, ja. oh, uh, je moet de groeten van iedereen hebben, bro. Ja. Groeten. Uh, groeten terug in een klein knuffje Oh, nou, wat lief toch, hè? Wat is het ook een schat, hè, die Frank. Ja. Ja. Maar goed, dit allemaal terzijde. Goed, uh, Hans, um, ja? ik, ik ga jou uh, namens uh, de mensen, de luisteraars uh, die uh, fan van jou zijn... jou uh, een hele mooie tijd uh, toewensen na de laatste verkoopdag, tweede paasdag... En uh, dat jij maar uh, zeer mag uh, gaan genieten van uh, die jaren uh, hard werken... die je nu wel in de rust uh, verdiend hebt. Ja, dankjewel. En wij spreken elkaar uh, gauw en uh, tot, tot nog in nee. de winkel... en anders in ieder geval bij het Zandvoortsmanenkoor. Ik, ik tot het buiten. Ja, absoluut. En bedankt voor het interview. Graag gedaan en een, mo een mooi weekend gewenst. Jij ook, fijne dag. Oké, okay, dag. De collega Irene de Jager die, uh, sprak uh, met uh, Hans ja, hij stopte inderdaad uh, na een, uh, 31 jaar, uh, Albert-Jan, dat hij ja. daar gezeten heeft. Dus, uh, Ongelooflijk. Dat is een hele lange periode. en uh, ja, Iedereen kent hem eigenlijk wel. Hè? Ook uh, van uh, de notenwinkel en uiteraard ook van het uh, Zandvoorts uh, mannenkoor. En Frank Paardenkoper was daar ook nog even van de Kan Nog Wal Show... En uh, die deed daar zijn dingetje. Als we toch uh, in de, die dingen blijven hangen... dan uh, kunnen we dat, uh, dat ook zeggen. Dus uh, ja, tot zover het uh, verhaal over de nood. En dat brengt me ook meteen bij deze. Gedaan. Ik wist wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan. Ik ga graag op de zoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Kom moeten op. Vervel deed niets tegen mijn zin. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit op Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier een Ik kan niet blijven. Ik kan niet langer blijven, ik kan niet blijven. Ik ben hier al te lang. Ik ging midden in de winter naar een ver en warm land. Maar alle schaduw was bezet, dus ik was snel verbrand. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de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 Zolang jij niet van me houdt, vind ik me nergens aan. waar en Henk. en waar is hier de nooduitgang? We gaan alweer op naar het nieuws... en weer van drie uur, al dan zit het eerste uur er alweer op. En dan gaan we door naar het tweede uur. Jazeker, nou daarin ook weer heel veel spannende en interessante items. Blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. En als laatste plaat voor het nieuws weer... doet, doet ons een beetje denken aan de kroeg... is hier de single Happy Hour...